De gazastrook was tot nu toe afgesloten van de buitenwereld. Onder welke voorwaarden de grens open is geweest, is onbekend. Het is in België vrij gemakkelijk om aan zware wapens te komen, meldt de MET VRT. Na de aanslag in Brussel afgelopen maandag laait de discussie over illegaal wapenbezit op in het land. Onderzoeksjournalisten vonden online in enkele dagen tijd 17 verkopers... die verschillende wapens konden leveren, van omgebouwde alarmpistolen tot volautomatische oorlogswapens. Bij de aanslag op drie Zweedse voetbalsupporters werd een automatisch wapen gebruikt. De dader had daar geen vergunning voor. Basis- en middelbare scholen hebben in totaal 8 miljard euro op de bank staan. Dat meldt Volle de Money. De grote spaarpotten zijn voor de onderwijsinspectie al jaren een reden tot zorg. Het geld is bedoeld voor onderwijs, zegt de inspectie, zeker in tijden waarin het onderwijs onder druk staat. Scholen krijgen per leerling een bedrag. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dat uitgeven. In een auto op de A1 bij Badmen in Overijssel heeft de politie 20 kilo aan goudstaven en juwelen gevonden. De lading was zeker 1,2 miljoen euro waard. De bestuurder opende op verzoek van agenten een koffer waarin het goud en de sieraden waren opgeslagen. De man had wel de juiste papieren bij zich, maar legde een onduidelijke verklaring af. En daarop namen agenten het goud en de juwelen in beslag.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 Op vijf uur morgen is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar Spaartjord en paard die zegt dat verkeer Pieter, er zijn we weer. Ja, gezellig hè? Had je niet gedacht dat ik er zou zijn? Nee, Cor, gaat die boot niet? Ja, ik wacht op een visum en dat is voor Gabon. Gabon, ja, daar moet je blijkbaar lokaal wat doneren. Ja, en dat doe je voor... niet? Nou, ik niet, maar dat hebben ze nu wel gedaan. Dus? En nu moet dat dan goedgekeurd worden door een stamhoofd, is mij verteld. Dat is echt verschrikkelijk daar. Dus ik ben benieuwd als ik daar straks ook aankom met het vliegtuig. Ja, of ik mijn bagage wel allemaal terugvind. Uh, je koffer is wel gepakt. Alles staat klaar. Dus je kan, uh, morgen kan je vertrekken bij wijze van Als ik uh, vandaag gebeld word, dan kan ik binnen een uur weg. Zo. Dat nou. zal wel niet gebeuren nog. Ik wens je in ieder geval veel succes de komende uren. Dank je wel. Uh, u heeft het gehoord, luisteraars. Kort draaien staat nog steeds achter de knoppen, de techniek en verantwoordelijk dat het allemaal goed verloopt dit programma. Eh, goedemiddag luisteraars in Zandvoort, de regio en verder buiten tot in het buitenland ertoe. Ik weet dat u allemaal op dit moment met interesse luistert naar het programma ZFM Oud Zandvoort. En we hebben een hele bijzondere gast vandaag, als ik zeg Mr. Bridge... Dan weet u allemaal waarschijnlijk wie dat is, want er is er maar eentje van in Zandvoort. En dat is Wim Veldhuizen. Hartelijk welkom Wim. Dankjewel, Goedemiddag. Um, Brits, een kaartspel. Ja, maar niet zomaar een kaartspelletje. Het moet toch wel enige intellect hebben om de systemen te kennen en om het goed te kunnen bieden. En dan moet je het ook nog een keer uitspelen. Um, Wim, eerst even over jou. Um, hoe ben je in Zandvoort gekomen? Oh, hoe ben ik in antwoord gekomen? Uh, ik heb via mijn werk een aantal jaren in Amerika gebivackeerd. En uh, ik, toen ik terug moest, toen hoorde ik dat ik uh, het gestationeerd in Amsterdam. Dus toen hebben wij een huis gezocht in de omgeving van Amsterdam. En toen kwamen wij terecht in Heemstede. Uh, een huis naar ons in. Wij wilden Britse, dat hadden wij altijd gedaan, mijn vrouw en ik. Uh, uh, Heemstede zochten wij een britsclub op... Daar vonden wij de sfeer niet geweldig, de club die er toen was. Inmiddels is daar een, een clubparad heel anders, Is tussen haakjes. Enfin, en ik belde de Britsbond en toen kreeg ik iemand van de Britsbond in Utrecht aan de lijn. Die zei, no, dan moet je eens even bellen met meneer Braun in Zandvoort. Nou, dat is vlakbij vanuit Heemstede, dus ik bel meneer Braun op. En ik kreeg Chris aan de lijn. Hij zei, jongen, hartstikke leuk. Hij zegt, kom gewoon eens een paar keer meespelen, verplicht je tot niets. dan kan je eens met de club kennis maken. Ja. Nou, van begin af aan was het heel gezellig. En toen ben ik bij mevrouw daar gaan britschen En ik ben op een gegeven moment naar Zandvoort verhuisd. Het gekke is dat het huis waarin ik nu woon... heb ik ook aan de Brits te danken. Hoezo dat? Nou, mijn ongeluk is als ik ergens in een vereniging kom... dat ik al heel snel in het bestuur word getorpedeerd. En wij hadden bestuursvergaderingen in het huis van Jan Baan En Jan Baan was de secretaris van de Zandvoortse Britsclub. En ik vond het zo'n mooie flat... Dat ik zei op een gegeven moment tegen Jan. Hij was, uh, ik denk, een jaar of dertig ouder dan, uh, dan wij. Ik zei, Jan, als jij het uh, vandaag huis gaat, wil ik jouw flat kopen. Ja. Ah joh, gesproken van, ik woon niet naar mijn zin en zo. Ging het verhaal. En uh, toen hebben we het er niet meer over gehad. Tot een, uh, een jaartje later, plotseling zijn vrouw overleed aan leverkanker, dacht ik. En, uh, nou, daar praat je er ook niet over. Tot hij een poosje daarna naar me toe kwam en zei, joh. Je hebt dat toen gezegd, meen je dat? Ik zei, natuurlijk Jan, hoezo? Hij zei, nou, ik heb een nieuwe relatie. En ik ga weer die relatie wonen, dus mijn flat is te koop. En ben je nog steeds geïnteresseerd? Ik zei, ja. Hij zei, nou, dan hoeven we er niet naar een Dan regelen. Dat gewoon even, nou, zo is het allemaal gekomen. En zo ben je Zandvoort geworden. Zo ben ik in geworden. Want dat was in 1983. En toen speelde ik al vier jaar in zandvoortbrits, ja. En bevalt nog steeds. Hè? En bevalt nog steeds. Uit Ziet zee. Ik uitzicht op zee. Ik kijk de hele dag op zee. Heerlijk, hè? Heerlijk. Geeft rust. Um, uh, Wim, we praten ook over het bridge natuurlijk. Ja, ja. Hoe kwam jij in aanraking met bridge? Uh, ik zei al, ik had een... een uh, ik, uiteraard, ik werkte toen ik nog jong was. En mijn vrouw had toen op een gegeven moment... Uh, de, de neiging om uh, naar een of andere vereniging te gaan voor dames. Ik meen dat dat vrouwen van nu was... En daar schreef ze in voor een bridgecursus en ze ging Britsje En ze komt op een gegeven met heel enthousiast thuis. Van joh, dat is hartstikke leuk, dan moet je ook eens gaan leren. Nou, ik had geen tijd voor die cursus. Ik zei, nou, geen bij jouw boekjes maar. En uit haar boekjes heb ik het met een beetje eigen gemaakt. En zo is het begonnen. Hoe lang is dat geleden? Dat was in 1970, ja. Dus en, en ja, dan, dan weet je hoe dat spelletje gaat. Dan moest je alle systemen uit je hoofd leren. Nou, kijk, er zijn een aantal systemen over het bieden. Ja. Maar wat ik dan vaak ook op les heb het is veel meer een kwestie van logica. Het Brits is een denksport. Logisch denken, dan is het allemaal niet zo moeilijk. En je moet geen hele dingen uit je, uit je, in je hoofd stampen. het is dus logisch denken en daarop reageren. Hoe lang bestaat de sport Brits eigenlijk al? Al oh, een paar honderd jaar. Het is... Uh, uh, naar, ik heb gelezen, is het ontstaan in Engeland... En afgeleid van het Engelse wist met een aantal... Uh, Toevoegingen, verbeteringen, zoals de Amerikanen noemen. Vanuit Amerikaanse huizen. Later weer vanuit Engelse huizen. Je had het over bieden en, en spelen. Dat zijn dus inderdaad de twee onderdelen van Bridge. Het bieden doen we tegenwoordig haast allemaal op basis van Eckel. En dat is weer gebaseerd op een Engelse club. Op de Eckel Road in Londen. Daar okay. ja, is de naam Eckel vandaan gekomen. Ja, ik ken alleen maar huis, tuin en keuken, Bridge. Nee, nou, Eckel Road wordt nog gebridged. En daar is ook een, de club, wat we in Nederland niet doen, daar wordt echt om geld gespeeld. Daar kan je s'avonds binnenlopen en uh, daar kan je gewoon uh, voor geld kan je daar gaan ritje. Is dat leuk? Uh, ik, ben, uh, ik heb het nooit gedaan. Ik denk als je heel goed bent, is het misschien best leuk. Ja, ja maar zo goed zijn we allemaal niet. Nee hoor. We gaan even naar de muziek luisteren. Bloem, bloem, zo gaat de gitaal.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 Kun je ook verwachten, slaap al vele nachten niet zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dansorkest van bloem, bloem. Net als de gitaren, zoem, zoem. Net als alle staren, roem, roem, roem, zo gaat het roem. Maar je kijkt nou nee, niet om. Ploem, zo gaan de viedaren, zoem, zoem, zo gaan alles naar een roem, roem, roem. Zo gaat het rond. en mijn hart dat gaat van je rom, bompom. Het is haast een liedje zonder woorden, bloem bloem, en een paar woorden, Want ik ben nu al een poos van verliefdheid straateloos. Ja, dat kun je ook verwachten.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 1965, ik hoor. Ik heb geen microfoon meer. <laughs> Hij heeft geen microfoon. Ach, ach, ach. Dit was het lied Ploem Ploem. Uh, want zijn microfoon van Cor, die is uh, doorgeschoven. Want ook aangeschoven is Jennis Daniels, de huidige voorzitter van de Zamfordse Brits Club. Welkom, uh, Jennis. Welkom. Uh, we gaan eventjes uh, verder praten met Wim Veldhuizen. Want we gaan even de geschiedenis in van de Zandvoortse Brits Club. Uh, dan zeg ik wel Zandvoortse Britsclub, maar ik wil eigenlijk even naar een periode daarvoor. Want ik heb in de oudheid gevonden dat in 1941, op 12 januari... een grote Britsdrijf werd georganiseerd in paviljoen Ringstra aan de strandweg 6. Dus ver voor de oorlog werd er in Zandvoort al gebritst. Ja, is bij onbekend. Ik, ik denk nog wel eens een keer in het archief. Ik kan in het archief van de Zandvoortse Britsclub niets vinden. Ja. Want de Zandvoortse Britsclub is pas opgericht in 1946. Dus... ja. Want in de, in, de, in de oorlogsjaren werd er al door zonvoerters gepraat. van. meteen als de oorlog is ja. afgelopen. moeten we een Britse club oprichten. Dat heb ik gehoord van de, de oprichters. Of, of een van de oprichters. Ja, een van die mensen was Jo Biesenberger. Jo ja, Biesenberger, ja. Dat was een actieve man. Dat was een heel actieve man. Die uh, was inderdaad in de oprichtersclub. Dat was een oprichtingsclub, dat waren uh, volgens de oprichtingsakte drie man. Dat is een manier gegeven. En die na, die staan ben ik nooit daarna meer tegengekomen... in de, in de annalen van de club. Maar Joop Biesenberger zat erin en mevrouw Weller, Mevrouw Weller teunissen Juist. En, en die hebben de club opgericht op 17 september 1946. Dus dat is en, uh, 66 jaar geleden. Dat was afgelopen uh, september uh, bestonden we stonden we. 66 jaar, ja. Ja, ja. En een en naam van Truus Hagen komt ook nog voor. Ja, Truus Hagen toen... Uh, I dit was de oprichtingsclub, volgens de oprichtingsakte. Als ik naar de, uh, het archief van de Zandvoortje Britse Club kijk, dan zie ik in het eerste jaarverslag. dat de voorzitter was toen al Joop Biesenberger. de secretaresse was nog steeds mevrouw Wella Teunissen. en Truus Hagen was toen de penningmeester. Is het niet de vrouw van de kapper? Dat zou best kunnen Die zijn. Ik, ik haar heb haar Truus gekend, was. maar ik heb haar man nooit is gekend. in de Zwaluwistraat. Dat zou best kunnen. Het leuke was, als je, dat, als je het over de penningmeester hebt, over Truus Hagen, wat ik ook vond in de, in de analen, dat toen bestond de contributie uit 25 cent per week. En die werd door Truus persoonlijk opgehaald. Ja, nou, dat is toch een hoop geld per week. Ja, maar dat is 12,5 oude guldens per jaar. Dus dat ja, valt nogal mee. Namelijk voor die tijd. Ja, misschien wel, ja. ja. Um. En waarom werd er gespeeld, weet je dat? Ja, men is begonnen in het, uh, Hollandia aan de Zeestraat. Ja, je ken die locatie niet ja, meer. Ja, die bestaat nog steeds. Hij oh. is wel een paar keer van naam veranderd. Okay. Maar op de hoek van de stationsstraat, ja. Zeestraat, dat was Hollandia. Daar heeft men inderdaad eerst twee jaar volgens, volgens, mij, volgens, hoor. volgens het archief gespeeld. En toen is de bij oprichting, was de club ongeveer 25 maanden groot. En toen, die, een jaar of twee later, lees ik in de stukken, was de club gegroeid naar 40 leden. En hebben ze een nieuwe locatie gezocht. En toen zijn ze gespeeld spelen in een Hotel Keur, beneden bij Keur. Ja, ja. En daar is heel lang gespeeld tot uh, 76. Oké. Okay. Ja. Als er luisteraars zijn die uh, dit willen corrigeren over uh, Hollandia, bel dan even. Dan komt u rechtstreeks in uitzending: 5730393. Of als u aanvullingen heeft, uh, graag even het telefoontje. En dan kunnen ze meteen beantwoorden, rechtstreeks in uitzending. Uh, Hotel Keur was de tweede locatie waar jullie gingen ja, spelen. Ja, en daar is gespeeld in 1976. Uh, uh, tot 1976, en toen is de club ver, uh, verhuisd naar het gemeenschapshuis. Het probleem in Hotel Keur uh, was eigenlijk niet de hoeveelheid ruimte... maar het feit dat uh, het seizoen, het seizoen, moest snel ophouden... want Keur kreeg zijn gasten. Ja. En dan moesten dus... Uh, half april moest men vertrekken. En zaten u dan in de benedenzaal? Zat er beneden, ja. Wel die trap af naar beneden ja, en dergelijke. Ja, ja. En als mensen slecht been zijn? Ja, daar komen we misschien straks weer over, maar dat is een probleem. Maar toen ja. zijn we naar het gemeenschapshuis gegaan. Ja. En uh, daar hebben we dus gespeeld uh, tot het gesloopt werd eigenlijk, ja. Maar jullie starten met 25 leden ja. in 1946. Ja. Nu hebben jullie er uh, een topper van 140, 180. Ja, we zijn inderdaad gegroeid. Als je inderdaad zo de jaarverslagen doorbladert... is er een, een gestage groei geweest met twee pieken. Een piek in 1986. Toen steeg de club van een kleine 80 naar plotseling 100 man. En dat kwam omdat in 1985... had de AVRO een cursus op tv... En die had het zo geregeld dat in elke plaats waar er interesse was... zochten ze begeleiders voor Bridge. En toen hebben we in de Zandvoort uh, hebben we een paar mensen opgegeven. Dat waren namen die je waarschijnlijk al kent. Chris Brown was erbij. Huub Emme, ook een gerenommeerd man in onze historie. Kom ik zo terug. En ik, maar drieën, hebben we hebben ze toen aangemeld als begeleider van de Afro-cursus. En eh, uiteraard toen de mensen de cursus hadden gedaan, hebben we ze naar de Britse club gesleept. En toen is dus de club naar 100 man gegroeid. Dat was de eerste piek. De tweede piek was in 1996, waarin we ineens doorgroeiden naar 140 man. En dat kwam dat eh, we van een aantal mensen hoorden die het toch wel bezwaarlijk vonden op de woensdagavond waar we altijd speelden, dat het wat laat werd. En vooral nieuwe mensen die zeiden ja. Half twaalf wordt een beetje laat en het is niet meer zo makkelijk om alleen over straat te gaan. En toen heb ik het idee opgepakt om te starten. Kijken op proef of dat lukte met gaan spelen op een donderdagmiddag. En dat werd een groot succes, want het eerste jaar in 1996 was de donderdagmiddagafdeling al maal groot. En toen hadden we ineens 140 leden, ja. Heerlijk. We gaan weer even naar de muziek.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 ja, ik hoor uh, een beetje actueel is... ja. lied. Het is zeer actueel. Hè? Louis Davids met de kleine man. 87 jaar geleden. Toen was er ook al een probleem met de zorgtoeslag en dergelijke. En uh, ja, uh, we zijn weer helemaal actueel bij. Dankzij dit lied. Goed, wij zijn aan het praten met uh, Wim Veldhuizen. Zometeen praat ik ook met uh, Jennis Daniels, de voorzitter. over de Zonvoetse Brits Club die 66 jaar geleden is opgericht... en er is een heleboel gebeurd in die periode. Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons rechtstreeks bellen. 023 57 30393. En de, de vragen worden prompt meteen beantwoord. Um, We zijn gebleven toch even nog over een stukje geschiedenis... want er waren natuurlijk een hele bekende namen... die jaren en jaren meegespeeld hebben. Ik heb gehoord de uh, familie Brossois... Ja. Van de schoenenhandel. Schoenen ja, als je, als je kijkt dan naar de eerste 25 leden... zoals waarbij begonnen ja. was... en je kijkt naar de uitslagen... die we nog steeds uiteraard in het archief hebben zitten... dan zie je de namen... die, die de standvoorters eh, Britsjes nu ook nog kennen. Je komt daar de echtpaar Brassa tegen. Eh, de dochter speelt nu nog steeds... de Brits Britsclub, mevrouw Spiers. Je komt de naam tegen van het echtpaar Heldoorn. Heldoorn junior eh, is er nog steeds. Speelt met zijn vrouw Rietje ook op de club... Herman Heldoorn is trouwens in het verleden ook een jaar of 10, 12 wedstrijdleider geweest van de club. Wat jij nu bent? Uh, ja. Yeah. Dus die naam kom je tegen. Je komt tegen echtpaar Polak. En ook daarvan, zoon Dick speelt nu nog steeds op de club. En is, dacht ik, de oudste van de club is inmiddels de 90 jaar ook al gepasseerd. Zo. Ja. Wat, hoe oud is het oudste lid? Ik denk dat dat uh, Dick is. Tot vorig Welke jaar. Dik? Welke Dick. Dick, Polak. Dick? Polak. Dick Polak. Tot vorig jaar hadden we nog een ouder lid, uh, mevrouw Filippo. Die uh, was, is op dit moment 98 en tot vorig jaar heeft hij uh, nog op de club gebridged, elke donderdagmiddag. En uh, toen was ze zover, dat ze is nog wel, wel gezond, maar ze wordt wat moeilijker te been. En vooral in het nieuwe gebouw, het trap op en af, dat zag ze helemaal niet meer zitten. En toen heeft ze er dus mee gestopt. Maar die was de oudste, het oudste lid altijd, die kon me altijd vol trots joh. Ik ben van voor de Eerste Wereldoorlog, waar jij nou over? Ja, ja, ja. zo gebeurt dat. Ja. Uh, dan kom ik aan een aantal hele bekende namen die je altijd weer tegenkwam. Uh, de helaas veel te vroeg overleden Huub Emme, uh, Jo Fabel uh, en Chris Brown. Kan je er iets over vertellen? Ja, Jo Fabel was de eerste wedstrijdleider vanaf die jaar, uh, dus van de oprichting af een aantal jaren... Uh, ik kan helaas in de stukken niet vinden wanneer hij als wedstrijdleider vertrokken is. Ik kan alleen zien dat hij op een gegeven moment is opgevolgd door Herman Heldoorn. Uh, dat is inderdaad de gerenumeerde. Je noemt de naam van Chris Brown. Ook jarenlang wedstrijdleider geweest. Uh, ik heb het hier zelfs precies staan. Van 1977 tot en met 1990. De club en is helaas ook te vroeg overleden. En na hem is gekomen Huub Emmen. En die is nog... Vroeger overleden, want Huub was nog maar 40 jaar oud toen hij is overleden. En het waren inderdaad allemaal zeer gerenommeerde mensen in de club. Uh, Zeerkundig, maar ook uh, heel aardige sociale mensen. Ja, ja ik heb u meegemaakt. Okay. Ja, alles met de computerinvoer en dergelijke. Ja, ja. Hij had de hele automatisering erbij. Huub was dus de man die zei, van, yo, doe je alles nog met het handje. Dat kan niet meer in deze tijd. En ja... ja. Er wordt nog steeds een teruggedacht aan deze MAMO. Ja, we hebben deze mensen die komen, ja, de namen, die hoor je nog steeds, ja. Ja, helaas veel te vroeg overleden. Um, maar jullie gaan uitbreiden, jullie worden groter, uh, jullie gaan naar het gemeenschapshuis. Ja. Ik heb gelezen, nu 158 leden. Ja, we hebben er 180. 180 hebben we er gehad, dat was, als ik de stukken kijk, in 2010 hadden we 180 leden. En dat is uh, helaas uh, wat achteruit gelopen... naar de verhuizing van het uh, gemeenschapshuis naar het uh, Louis-Ravis-Carré. Daar hebben we dus de bovenzaal. En ik uh, moet eerlijk zeggen, die is gewoon niet geschikt om daar... te Komen we zo meteen op. Uh, Oké. Okay. Wat is nou de verhouding mannen-vrouwen? Zijn er meer vrouwen dan mannen, die Brits? Er zijn meer vrouwen dan mannen, ja... Uh, de is een sport heel veel van uh, oudere mensen en, en uh, oudere dames. En hoe komt dat? Als mensen nog niet zo oud zijn, dan werken de mannen. Die zijn met hun carrière bezig. En die zijn dan s'avonds kennelijk te vermoeid om te gaan ritsen. En uh, uh, helaas is het, althans vind ik als man, dat mannen overlijden ook vroeger als vrouwen. Dus ook op de ouderen zie je dat we ook heel veel weduwen in de club hebben. Ja, ja. Dus uh, ja, maar ik denk dat de verhouding 70-30 of nee, 65-35, ik denk in die orde vergroten is. Nou heb ik altijd geleerd, bijvoorbeeld bij autorallies... dat je nooit met je eigen vrouw moet gaan autorallyen... want dat wordt echt scheiding. Hoe gaat het met Britje? Uh, er zijn uh, mensen die met hun eigen vrouw Britje. En dat gaat goed? Dat gaat bij sommigen goed. Uh, ik heb met mijn vrouw ook in het begin jaren dat bij Britje... heb ik ook samen gespeeld. Daar zijn we toen maar mee gestopt. Want uh, als je s'avonds daarna... Hè, toen speelde het alleen maar woensdagavond... als je daarna op bed lag... Dan lagen we elkaar uit te leggen wat de ander allemaal had fout gedaan. Dus Gezellig, toen zijn hè? we daar ja. wel mee gestopt. Leuke sport is ja. dat hè? Ja. Maar dat gebeurt vaak na praten. Dat wel ja. Want dat had je nooit mogen bieden. Maar er zijn nu nog steeds echtparen die gewoon ook een hele goede verhouding met elkaar hebben. Ja. Ja. Maar ruzies komen wel voor. Die komen er wel eens voor ja. Um, als, als nou iemand zegt van ik vind het toch wel leuk om eens meer kennis mee te maken... Kan je dan gewoon uh, je aanmelden en zeggen, ik wil eens een keertje langskomen? Je kan bij ons altijd komen kijken. Ja. Uh, als je uh, Brits kent, al is het maar basis, dan kan je bij ons meedoen. Een aantal weken gewoon op proef meespelen. Uh, als je dit niet kan, dan kan je er gewoon naar een... Uh, naar lessen gaan. Gelukkig, uh, ik denk dat het ook iets te maken heeft... met de groei van het bridge in Zandvoort, heeft uh, Pluspunt... heeft uh, altijd uh, Britsles in hun programma staan. En er wordt nog steeds uh, twee keer in de week kort daar bridge-les gegeven. Daar ben je ook bij betrokken? Ik ben uh, na mijn pensionering in 1996 uh, gelijk gebeld door Pluspunt. Toen was dat nog het stekkie, wat de oudere Zandvoorters weten... Of ik les wilde komen geven. En dat heb ik dus toen gedaan. En dat heb ik gedaan tot uh, een anderhalf jaar geleden. Toen heb ik het overgedragen. Ik word langzamerhand ook een oudere man. Dus ik vond de tijd om te dragen aan jongeren. Dus nu worden de lessen worden daar gegeven door Gert-Jan van Amsterdam. Ja. En daar komen veel mensen uit. Die daar komen in, heel uh, veel mensen vandaan. Ja, als ik de nu club uh, rondkijk. Dan uh, is er, uh, ik denk dat de helft met mij op de les gezeten heeft. Ja. Is het moeilijk om te leren? Nee, uh, als je een beetje logisch kan denken, is het helemaal niet zo moeilijk. Uh, ik zal je verhaal van, en je noemt straks, het oudste lid uh, die bij mij de flat wonen, die mevrouw van 98 jaar. Die was uh, 83 jaar toen overleed haar man. En ze had verder geen hobby's. Ja, ze komt naar me toe en ze zegt, Bim, zou dat iets voor mij zijn? Ik zei, nou kooi, je bent er nog gezond. Volgens mij moet je goed stellen. Ze proberen het eens. Nou, dat was dus... Uh, uh, toen haar man overleed was ze 83. En wat ik zei, ze heeft tot de 98 of 97 steeds op de club mee gespeeld. Ja. Dus er is nog toekomst voor mij. Er is toekomst weer, oh. ja. <laughs> ja. Ja. ja. Zelfs ik zou kunnen leren. Um, jullie spelen op woensdagavond, ja. dat heb ik begrepen, van half acht tot elf uur. Ja. En op donderdagmiddag van 1 tot half vijf. Ja. Hoeveel mensen komen daar gemiddeld? Uh, ruwweg op de woensdag zullen we hebben 70 80 man. Uh, op de donderdag... Uh, ik ben do do donderdag weet ik iets preciezer, want dan ben ik de wedstrijdleider. Als iedereen zou komen, heb ik al 120. Zo. Maar uh, omdat op de middag en oudere mensen... hebben altijd wel mensen of met vakantie... of ze moeten naar de kinderen... of de kleinkinderen komen logeren. Dus ik heb elke week afzeggingen. Dus, uh, een honderd zijn er elke week. Donderdagmiddag wel, ja. Ongelooflijk. Ja. Jullie hebben in het verleden ook veel aan strandbrits gedaan... langs alle paviljoens. Ja, op het strand. Nog steeds. Ik kan er iets over vertellen? We zijn gestart met Strandbritsje in 1995. Toen nog onder de leiding van al genoemde Huub Emmen. Uh, Huub was dus uh, nogal gedreven daarin. En die vond dat moest het grootste toernooi van Nederland worden. En we hadden inderdaad de eerste jaren hadden wij duizend mensen op het strand in Zandvoort om te Britje. En die speelden vier partijtjes en dan naar het volgende paviljoen? Ja, precies. Ja, acht keer vier spellen. En dan na elke vier spellen naar het volgende paviljoen. En toen deden bijna alle paviljoens deden mee. Nou, dat is een aantal jaren gebeurd. Eh, en toen Hup overleed, ja, toen kwam ineens de klat erin. En er waren niet zo direct mensen die interesse hadden om het over te pakken. Tot een aantal jaren geleden... Uh, we daar toch weer een clubje bij elkaar kregen. Die zeiden, joh, we moeten die stroombrits weer eens oppakken. We zijn met elkaar gezet, uh, we hebben het weer opgepakt. Dus vanaf 2008 spelen we weer. Uh, Zij het, uh, iets kleiner, we uh, limiteren het nu op, uh, op 500 man. Maar dat betekent, die mensen komen uit heel Nederland hier uit, naartoe. Die komen uit heel Nederland naar ons toe, ja. Dat is goed voor het toerisme, goed uh, voor de middenstand, ja. voor iedereen. Ja. ja, ja. Ik kan me herinneren, die, een van die eerste strandbrits dat... De mensen uit Nederland kwamen keurig in kostuum met stropdas om. Ja, ja. Uh, kennelijk hoor je dat er toch een beetje bij. En die zaten daar in die paviljoens bloedheet tussen de, uh, de naakte vrouwen, half naakte ja. vrouwen in. En uh, de spelkwaliteit was niet hoog op dat moment. Nee, dat zijn We vak... afgeleid. Oh, dat, of dat, dat zal met elkaar te maken kunnen hebben, ja. Maar die kwamen inderdaad keurig gekleed. En we kregen het hele land. We maakten nogal wat reserveringen in, in de hotels. Want er waren mensen die gingen gewoon gezellig een weekendje in de Zandvoort. We gaan zaterdag even een en We gaan de zondag gaan we uit. En dan gaan we weer naar huis. Ja. Ja. Ja. Maar het is nu weer druk aan de, actief met de strombrits, Want ja, de radio is natuurlijk helemaal enthousiast over de Zandvoortse want uh, afgelopen zomer bij de Strombrits kreeg de radio 1000 euro van de opbrengst. Daar zijn we heel blij mee. Ja, we doen elk jaar, uh, proberen wij de opbrengst uh, aan een goed doel te besteden. Het was afgelopen jaar was dat dus inderdaad uh, de Stamford Radio. En uh, we hebben, elk jaar hebben we wel uh, een, een goed doel. Of binnen Zandvoort, of wat algemener. We hebben ook een keer, uh, heel het jaar, aandacht werd besteed aan kinderkanker. Hebben wij ook de stichting Kika, die dus veel breder is dan Zandvoort, hebben wij ondersteund. Ja. En afgelopen zondag was het weer raak. Ik zag in alle kroegen in Zandvoort weer britsers uit heel Nederland over. Ja, dat is dan de Lions Club die dat organiseert. Ja, maar jij moet daar wel kaarten klaarmaken, ja, schudden, wedstrijd dat... leiden. Ja, ach, ze hebben mij gevraagd om aan mee te werken en dat doe ik graag. Want ook de Lions Club speelt daarvoor een goed doel. Dat is voor de kinderen die wat hulp nodig hebben. Dus daar werk ik graag aan mee. En daar hebben we inderdaad uh, weer heel zand voor. hadden ja, elf uh, cafés en restaurants, deden mee. Die ieder uh, nogal wat mensen ontvingen op dezelfde formule. Van elk uurtje vier spellen. Of elk half uurtje vier spellen. En dan weer naar de volgende kroeg. Ja. En die mensen vonden het prachtig. Mensen vonden het prachtig. We hebben niets, niets anders dan hele positieve dingen. En de recht. restauranthouders ook, want dat betekent conditie. Ja. Ja. En misschien komen die mensen s'avonds nog een keer terug om te eten precies dus met de het net zo. In de eerste jaren kan ik me herinneren... er waren de strandpachters... die waren toch al een beetje afhoudend. Die zeiden, ja, maar als het nou mooi weer is... Ja, dan komen al die gasten. Maar dat was geen probleem. Want dan gaan de gasten buiten zitten. En wij zitten binnen. Ja. En als slecht weer is, hebben ze ons graag... want alles komt er niemand. Ja. Dus we waren, van alle kanten ging het goed. Je ja. moet alleen niet hard waaien, want dan vliegen je kaarten weg. Eh, nee, we spelen binnen. Oh, binnen? we spelen altijd binnen. Okay. Ja, ja. Um, even en nu in het algemeen... Uh, op welke plaats in, in de Brits, want er zijn 1029 blitzclubs in ja. Nederland, 1029, op welke plaats staat Zandvoort? Uh, niet zo hoog, uh, het zal wel ergens in de buurt van de 400, 500 zijn. Hoe komt dat? Uh, Jullie ja. moeten ook een nationaal competitie spelen? Nee wij spelen niet nationaal, wij spelen wel in het district met, met een paar teams, wij niet nationaal. Eh, er is heel gek in Zandvoort nooit zo'n behoefte geweest om eh, laat ik zeggen, technisch in de sport uit te blinken. Hij ons zich op gezelligheid van de club. En daar zijn wij een beetje bekendheid door. Het wordt een beetje geïllustreerd. Ik zag dat vanmorgen in de Leidenlijst. We hebben eh, niet alleen leden uit Zandvoort. We hebben ze ook uit Haarlem, Heemstede, Hoofddorp, Zandpoort, Velsenbroek, Bennebroek, nieuw Lissen. En die komen toch in Zandvoort-Britse. Kennelijk is het bij ons erg gezellig. Ja. Daar houden we houden deze even. We gaan ja. aan de muziek. Even naar Fienkeveen. Op een dag ge maakt, zo kalm en In mijn schoolen. en mijn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 I'm not a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 Goedemiddag luisteraars, we zijn weer terug in het programma ZFM Oud Zandvoort. En wij praten vandaag met Wim Veldhuizen en zometeen ook met Jennis Daniels over de Zandvoortse Britsclub die nu 66 jaar bestaat. Er zijn al een heleboel geschiedenisfeiten boven tafel gekomen. We gaan straks ook even kijken naar de toekomst van de Zandvoortse Britsclub. Want er zijn problemen met de huisvesting. En heeft u vragen, u kunt bellen. rechtstreeks komt u naar de uitzending. 57 303 93. Dus heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen... aarzelde niet en pak die telefoon even. Uh, we gaan weer verder praten met Wim uh, Veldhuis als je nu terugkijkt. Anno, nu. Ja? Terugkijkt naar de periode dat je actief betrokken bent... als wedstrijdleider bij het Brits. Wat is jou dan opgevallen? Uh, ja, toch wel dat er zoveel mensen als Nederlander in contact zijn willen britsen. En dan zie je ook waarom mensen willen britsen. Uh, er hebben heel veel ouderen. Helaas hebben we in Zandvoort geen echte jeugd. Ik heb dat een keer geprobeerd, nog in de tijd van het stekkie. Ik wil het toch wel proberen de jeugd mee in bridgen, in contact te brengen... zoals in een hele hoop plaatsen in Nederland gebeurde... Toen heeft Stekkie destijds een cursus uitgeschreven voor de jeugd tot 12 jaar. En toen kreeg ik dit telefoontje. We hebben helaas één inschrijvingen. Dus dan hebben we de cursus maar niet door laten gaan. Het ja. zijn vooral ouderen. En waarom? Ouderen in de ene kant die zoeken contact. Zeker als ze alleen komen te staan, dan zoeken ze contact met anderen. Dus weer een sociaal leven op te bouwen. En de mensen krijgen toch ook in de gaten dat het heel goed is... Om met je hersens bezig te zijn, want Brits is een denksport. En op die manier willen ze dus inderdaad toch proberen te voorkomen dat zij last krijgen van dingen als Alzheimer, etc. Mijn ouders zeiden vroeger: dat hoort bij je opvoeding. Dus als zevenjarige nee. jongen moest ik Brits leren. Ja, ja. Dat, dat komt voor. Ik hoor dat van, van Dick Polak, die ik al noemde, hoorde ik het ook. Die moest als zevenjarige jongen ook al bij zijn ouders achter de tafel staan. Ja. Hij heeft, heeft het dus toen wel opgepakt. Hij heeft het een aantal jaren onderbroken. Maar op dit moment speelt hij dus weer. Ja. Ja. Ja. We, ja, ja, we, ja, we, we gaan even naar ja. de toekomst kijken, okay. Wim. Ja. Uh, heeft de van supere Club toekomst? 66 jaar oud. Tuurlijk hebben wij hebben toekomst. We zijn nu een hele grote vereniging. We zijn uh, op 1 na. dacht ik althans, het was twee jaar geleden zo... 1 na de grootste in het hele district Land. Dat vind ik voor zo'n zo dorp toch wel prachtig. Dus ik denk zeker dat er toekomst is. Want ik zei al, Brits is zeker heel geschikt voor ouderen. En Zandvoort is nu eenmaal een dorp waar veel ouderen wonen. Ja. Dus er is veel toekomst. Uh, we hebben uh, gewoon één groot probleem. En dat heb je net al heel even geschetst. En dat is de huidige zaal. Die is eigenlijk ongeschikt. Wat is het probleem met de huidige zaal? Het probleem is dat we spelen in de LDC of in de Blauwe Tram. De zaal is boven... Maar de bar en de meeste toiletten zijn beneden. En dat betekent dat je zelfs voor een kop koffie... moet je al naar beneden toe. Nou, als ik zeg dat wij een oudere club zijn... met veel oudere mensen... en een aantal uh, kunnen niet zelfstandig de trap op... en ook mensen met rollators erbij... dan begrijp je dat die, uh, dat zeker geen plezier vinden... om met uh, de trap op en neer te gaan en dat dus ook niet doen. Dus daar uh, wordt nog wel wat over gemofferd. En we zijn dus ook daarover met over de gemeente in gesprek... Want wat er nog een keer bij komt dat ik zelf vind... ik vind het ook een gevaarlijke situatie. Want stel je nou eens voor dat er een gegeven moment bijvoorbeeld een brand uitbreekt. Er zit een garage onder. Ja, dan maak ik me ernstige zorgen of je al die mensen op tijd naar beneden krijgt. Ja. Dus we hebben daar met de gemeente over gesproken. Er is enig begrip voor. Ik ben op een gegeven moment in het voorjaar... ik was dacht ik in april of zo... ben ik zelfs in een hoorzitting in de gemeenteraad geweest... En daar heeft de wethouder beloofd dat voor het zomerreces kwam er een oplossing. Dit nou, jaar? Dit jaar. Hij heeft geen jaartal genoemd. Maar hij zei voor het zomerreces komt er een oplossing. Oh. Nou, we leven nu in november en de oplossing is er nog niet. Dus nou, dat... En je bent niet de enige vereniging die klachten heeft. Dan zijn nee, meer precies, verenigingen daar. Want, kijk, deze zaal was bedoeld als een alternatief voor het gemeenschapshuis. Daar waren veel meer verenigingen. Nou, wij zijn bijna de enige die daar nog, nog zitten. En er waren het gemeenschapshuis ook veel, veel partijen en feesten. Nou, je begrijpt wel, Pieter, als je een feest moet organiseren... ga je niet in een bovenzaal zitten als er bar beneden is. Dus dat probleem is er een antwoord ook ontstaan. En andere locaties er niet? Ja, Eerlijk ja, hadden we aan de Krocht, waar we hadden het over ja. de Lions, het van de afgelopen zondag... hebben we in de Krocht gezeten. Maar die zit ook uh, bijna elke dag vol. Ja. Dus uh, ja, dat, we, dat is vervelend. We zijn er wat leden door kwijt geraakt... Aan de andere kant vind ik het heel plezierig dat er ook door die problemen een aantal ex-leden van onze club zijn begonnen met een nieuwe Britsclub op te richten. Die spelen in Huizen Kost verloren. En dat is heel geslaagd en gezellig. Er zit op dit moment een 60 man al. Dus er is een alternatief. Dus ik ben al blij dat we de Britsjes niet in Zand wordt kwijtraken. Ja. Ik, ik richt me even tot Jennis Daniels, de voorzitter van de bridgeclub. Wat gaat er nu gebeuren, Jennis? Uh, wat er gaat gebeuren is dat uh, in het overleg met de gemeente, wat ik dus steeds heb uh, gevoerd vanaf uh, de eerste ledenvergadering, dat de wethouder uh, in de vergadering kwam en uh, ons toezegde alternatieven te zoeken voor uh, deze problematiek van de bovenzaal die Wim net schetste. Uh, dat is op dit moment in handen van Sandbergen, de wethouder. En die is ook in de vergadering geweest... en heeft gezegd, ik zal eraan gaan werken. We hebben regelmatig contact gehouden met uh, Sandbergen. En wat ik nu weet op dit moment, om een lang verhaal kort te maken... is dat er op 20 november aanstaande... is er een informatiebijeenkomst... Uh, dat is voorafgaand aan de bijeenkomst van de Raad van de 27 e Er is dus met ons... En ons bedoel ik dus de voorzitter en de secretaris. Ik heb Kees Blaas, bij secretaris, meegenomen. In een gesprek met de heer Sandberg en Esselink, de ambtenaren die over deze zaken ging... is ons voorgelegd wat men in de raad gaat brengen. En wat, dat is, werd... en wat is dat? Dat werd mij voorgelegd, ons voorgelegd, onder embargo. Dus... Ik denk dat na de twintigste, als het dus algemeen bekend is... ik dan pas echt openheid van zaken kan geven. Ja, de vraag is, blijven jullie daar of ga je naar een alternatief? Uh, wat wij al hebben voorgesteld begin vorig jaar... is dat er een win-win situatie zou kunnen ontstaan. En daar was Sandberg ook voor. Als we met de bibliotheek, die ons inziens veel ruimte heeft... en die dus met ons een deal zou kunnen sluiten dat wij naar beneden gaan, voor een deel ten koste van de bibliotheek... maar die kan daarvoor de bovenzaal gaan benutten... met de nieuwste bibliotheek aanpak. de bibliotheek met e-books... met cd's, dvd's, met uh, films... waar ook de computers van beneden naar boven zouden kunnen gaan... waar men de scholen bij de hand heeft en dus het moderne gamen... omdat uh, kinderen willen geen mensen ergens niet meer spelen, dat ze daar dat boven zouden kunnen doen. Dan zouden wij beneden een ruimte krijgen. We hebben daarvoor tekeningen gemaakt. Ik heb die ook door een bekend iemand uit het bouwkostenmanagement... heb ik die ook even laten toetsen. En voor een zeer geringe... Uh, een kleine investering, het verschuiven van een aantal wanden zou dus beneden een voldoende, meer dan voldoende ruimte kunnen ontstaan, waardoor we dan op de begane grond en waar we dus de combinatie hebben met uh, de horeca. En ik daar, als het je onderbreken en de kern van de bibliotheek, alle boeken, dus beneden blijven. Voor de mensen die, die, die, die het blijft, dus beneden. Ja. Oké, okay, we gaan even naar de muziek en dan praten we verder. Het kwam, de dan sha -da. ja die weten het kwam shalalali, shalalala la ze sha je schoot, shalalali, shalalala en je wasjes je brocht sha Ik was meteen vriend op jou en zag ik jou dan weer, dan zeg ik hier op hier: er is geen ander meer dan waar ik van houd. Nooit vergeet ik weer die kaart, tjalala dat ik jou Die weet hoe het kwam, shalalali, shalalala Want ze zaten in schoot, shalalali, shalalala En je gaf ze stukjes brood, shalalali, shalalala Als een rood keek jij me lachend aan mijn had geen sneller slaan Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou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 Ja, Ja, alle duiven op de dam. Ja, en de duiven hier in Zandvoort, en de meeuwen en anderen, die uh, zijn ook druk bezig. Want bij sommige zonsculpturen worden zeiltjes erboven geplaatst. Omdat die duiven en andere gevogelten nogal wat naar beneden laten vallen. En altijd precies boven die zonsculpturen. Dus daar ben ik niet zo blij mee. Daar hebben ze ook met Duitse auto's, doen ze dat. Oh ja? Ja. Oh, nou, dat waren natuurlijk Gert en uh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Wim Veldhuizen en Jennis Daniels als voorzitter het is aangeschoven, want we praten over de Zomvoortse Britsclub, de toekomst. We hebben uitgebreid gepraat over het verleden, maar nu de toekomst. En ja, die toekomst is helemaal afhankelijk van de huisvesting, laten we het zomaar zeggen. Ja. Want als die huisvesting niet wordt opgelost, dan is er, er is wel toekomst, maar niet de goede toekomst zoals je die in de afgelopen jaren hebt opgebouwd. Um, uh, Janice, je zei op 20 november is er een, uh, komt de gemeenteraad bij elkaar in een gemeenteraadsinformatieavond. Ja. En dan wordt gepraat over de problematiek van uh, de blauwe tram. Onder andere, de, maar dat punt wordt dus aan de orde gesteld. En dan zal dus het aantal voorstellen wat uh, uh, wethouder Sandberger zal voorleggen, die ik dus ingezien heb. En uh, ik blijf gewoon van mening, wat ik begin vorig jaar zei. Ga naar de parterre met uh, de oplossing. En niet alleen voor de bridgeclub, wij zijn er wel de grootste vereniging in Zandvoort. Maar doe het voor mensen die partijen willen geven, doe het omdat je daar Dus ook niet een mannenkoor kan er ook naar beneden? Natuurlijk, en de, de schakel kan terugkomen. Je kunt daar dan ook de nieuwjaarsreceptie van de gemeente houden. Je hebt dan, wat ons is toegezegd... Ja. Wat ons is toegezegd is destijds... jullie krijgen een multifunctionele ruimte. Maar Want, Jennis, ik ga je even onderbreken. Jij hebt de plannen ingezien. Ik ga je niet vragen naar de inhoud van de plannen... maar ben jij optimistisch gestemd? Ik ben zeer optimistisch gestemd... omdat een van de plannen praktisch de volledige uitwerking is... van de gedachten die wij als ZBC hebben... om op de bepaalde grond te komen. Maar je zegt, een van de plannen... ook de plannen die de voorkeur hebben van het college. Uh, ik weet het niet of het de voorkeur van het college is. Maar ik ga wel zo ver door te zeggen... dat in het gesprek met uh, de wethouder... en met uh, de betrokken ambtenaar, de heer Esseling. dat zij zeiden, ja, het is toch... Het beste plan. Het beste plan. En dan zal de raad moeten beslissen. En ik hoop dat ze wat dat betreft... Uh, Heel goed kijken naar die stukken. Dat ze zich herinneren wat ze als informatie hebben gekregen in het verleden. Dat ze ook nog eens een keer het artikel uit het Haarlem Zagblad lezen. Wij hebben een toezegging van een multifunctionele ruimte. Niet alleen voor onze vereniging, maar voor alle verenigingen. Voor recepties, voor partijen. Maar en jij het bent positief gestemd. Ik ben zeer positief gestemd. En dat geldt ook voor het Samvers ik wil niet namens alle verenigingen spreken, maar voor zover ik ze ontmoet in de wandelgangen, zeggen zij allemaal, dit is de oplossing. Nou, we wachten af wat er op 20 november gaat gebeuren. En dat betekent dat je vanaf dat moment, nou dan moeten er natuurlijk nog wel wat aanpassingen komen, maar dat betekent dat het nieuwe jaar er met, uh, met toekomst heel goed weer gaat uitzien. Als het aan ons ligt, uh, hand- en spandiensten kunnen we altijd verlenen... maar als men gewoon de vaart erachter wil zetten... dan is dit op zeer korte termijn te realiseren. Perfect. Uh, we hebben de hele geschiedenis een beetje doorgelopen van de Zalvoortse Brisclub. Zijn er dingen die ik vergeten ben? Over het verleden, heden en toekomst? Nou, misschien over het verleden en uh, zelfs nog over het heden... Je noemde al even uiteraard de Zandvoortse Bridge Club, ook de stranddrijf, je hebt Lions genoemd. Eh, maar daarnaast wordt op dit moment zomer zelfs door een aantal mensen van de Zandvoortse Britse Club, wordt ze zeer enthousiast de hele zomer op het strand gebritst. En waar? In het paviljoen Jeroen. Okay. En dat begon ook met een man of tien. En de laatste keer deze zomer zaten we daar met, met 30, 40 man ook. Dus dat was wel leuk. En we hebben ook jarenlang, hebben wij in Zandvoort, de CDA-druif gehad. De CDA vond het uh, op een gegeven moment ook leuk om uh, bridge-druif te organiseren. Uiteraard zeker voor de verkiezingen. Maar ook dat is op een gegeven moment uh, door uh, wat voor reden ook is dat een zachte dood gestorven. Ja. En Misschien is het ook wel leuk te noemen, we hebben koffertjes bridge. Ja thuis. We hebben in dat bridge. We uh, laten dus een aantal spellen die op de club geweest zijn, die laten we zitten zoals ze in elkaar zitten. En die gaan daar in een koffer. En mensen kunnen de koffertjes, kunnen ze gewoon lenen. En kunnen ze gewoon thuis op een zaterdag of zondag gewoon met vrienden kennen. Ze kunnen ze dan spelen en er wordt zeer enthousiast gebruik van gemaakt. Ze zijn ja. heel acties. Het, ja. Ach, je moet wat doen als je gepensioneerd bent, joh. Ja. Wim Veldhuis, we komen aan het einde van het programma. Jennis en Wim, enorm bedankt dat jullie hier wilden zijn... en praten over de geschiedenis van de Zandvoortse Britsclub. naderen het einde van dit programma, lieve luisteraars. Ik geef mij de gelegenheid om iets te vertellen over volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag is het namelijk precies 70 jaar geleden... dat 8000 Zandvoorters binnen een dag moesten evacueren... naar plaatsen over heel Nederland... Onder andere naar Pekela, Smilde, Veendam en dergelijke. En dat is heel wat als je als gezin s'avonds een briefje in je bus vindt... morgenochtend om tien uur melden. Je mag één koffer met kleren meenemen. Melden op een station. En je weet alleen maar dat je bijvoorbeeld naar Pekela toe moet. Maar waar en hoe, dat werd niet bekendgemaakt. En dan kom je s'avonds om twaalf uur aan in een stadhuis in Veendam. En dan worden families gesplitst. Ouders die kant op, kinderen die kant op. En die emotie, die is enorm geweest. En dan kom je terug in Zandvoort en is je huis gesloopt of leeggeroofd. Uh, en dan moet je helemaal van niets weer opnieuw beginnen. Volgende week hebben we hier minimaal Klaas Koper, onze oud-dorpsonderroeper. Maarten Pakketje Keur. En ik verwacht er nog een aantal mensen mee die dit echt zelf hebben meegemaakt. En die uh, daar een, uh, toch een behoorlijk trauma van hebben overgehouden. Die uitzending is dusdanig groot... Dat we niet een uur uitzenden, maar twee uur uitzenden. Dus we beginnen om 12 uur en het programma duurt tot twee uur smiddags achter elkaar door. En deze mensen vertellen hun verhalen, wat ze als kind allemaal hebben meegemaakt ergens in Nederland. En niet terug kunnen naar Zandvoort. Nou, dat is het programma voor volgende week, zaterdag 12 tot 2 uur, de evacuatie van 8000 mensen uit Zandvoort. Wim Veldhuizen, Jennis Daniels, nogmaals enorm bedankt. Cor, ik wens jou veel succes. Dat zeg ik elke week, want elke dag kan je natuurlijk naar carbon vertrokken zijn. Maar we zien het wel, of je de volgende week bent of niet. Uh, dit is het onderwerp. Lieve luisteraars, bedankt voor uw luisteren naar dit uurtje. ZFM, Oudstandvoort en ik wens u een fijn weekend toe.